Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ...in Syrië. Volgens de Belgische minister van Defensie... is dat op verzoek van de internationale coalitie. Volgens de VRT vliegen ook de andere landen van de coalitie... voorlopig niet boven Syrië. Maar dat is niet bevestigd. Na de Amerikaanse aanval op een Syrische luchtmachtbasis... zeiden de Russen dat ze niet meer met de VS communiceren... over vliegbewegingen boven Syrië. Dat overleg was bedoeld om de veiligheid van de piloten te waarborgen. Een vleeshandelaar uit Breda is opgepakt in Spanje. Hij zou de leider zijn van een bende die zieke en gestolen paarden liet slachten voor consumptie. Het gaat om Jan F., die in Nederland al veroordeeld was... omdat hij goedkoop paardenvlees verkocht als duur halal geslacht rundvlees. Hij is nu in Spanje gearresteerd met 24 anderen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn er geen aanwijzingen... dat het vlees ook in Nederland is verkocht. De Oezbeek die vastzit voor de terreuraanslag in Stockholm is in beeld geweest bij de Zweedse Veiligheidsdienst. Maar die heeft niet vastgesteld dat de man banden had met extremisten. Dat zegt de chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De Oezbeek wordt ervan verdacht dat hij gisteren met een gestolen vrachtwagen vier mensen heeft doodgereden. Media melden dat er een plastic tas met een bom in de vrachtwagen lag. Maar dat heeft de politie niet bevestigd. Het Nederlandse Davis Cup team is in het duel met Bosnië opnieuw op voorsprong gekomen. De Nederlandse dubbelaars Rooyer en Hazen waren in vier sets te sterk voor hun Bosnische tegenstanders. Daarmee is de stand in de ontmoeting op 2-1 gekomen. Gisteren won zowel Nederland als Bosnië één enkel spel. Morgen moet Nederland nog één enkel spel winnen om kans te maken op promotie naar de wereldgroep. Het weer. Vanavond klaart het verder op. Vannacht vrijwel overal helder. en De temperatuur daalt tot iets boven nul. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen is het zonnig en warm. 17 tot 21 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk wisselvalliger. Dit was het NOS Journal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Je kwijt Van vorig jaar, Mike Daanen, hier uit Zandvoort. En natuurlijk uh, heeft hij nu weer een nieuwe single, en dat heet Geluk. En die gaan we dadelijk zeker nog eens eventjes draaien. Ja, dat gaan we zeker doen. En nu gaan we in ieder geval naar uh, Eric Iglesias en El Pardon en Nicky Jam, uh, bedoel ik. Ja, en uh, het nummer heet El Pardon. Ja, welkom bij het tweede uur van Entertainment for Europe. 106,9, 104,5 op de kabel en natuurlijk 24 uur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 Ik weet dat dat ik je niet kan vergeven. Ik weet dat ik je niet kan vergeven, maar ik Ik ben zinvol, ik ben zinvol, ik ben ik no me gusta, sin was hier dan Nicky Jam en Enrique Iglesias en El Pardon? En wat gaan we doen? Uh, wat gaan we doen? Hé, Gert hey, ja? Heij, Hallo? draai nog eens een plaatje. Ja, dat gaan we zeker doen. En The Shape of You en dat allemaal van Ed Sheeran.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 Dat uh, was je dan Ed Sheeran en Shape of You We gaan uh, verder met uh, Paul Henka En a steel guitar of a glass of wine Nou <tied> Met dit weer moet het allemaal lukken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 En one more thing before I go. Here's the secret that I And one more thing before I go. O, en was dit in een uh, steel guitar en a glas of wine? En uh, ja, zoals beloofd, ja, zou ik de laatste nieuwe gaan draaien van uh, Mike Danne natuurlijk hier. De, deze zanger uit Zandvoort. En uh, ja, zijn laatste single eigenlijk een paar dagen geleden uitgekomen. geluk.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 Mij. Dat is wat me motiveert Het tot geluk is wat ik nooit meer kwijt wil Leef het leven met een doel Geniet van het gevoel Dat is nu geluk waar ik naar streek Lach en vecht voor al mijn dromen Alle deuren die gaan open Dat is het geluk waar ik naar streek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 Dat is wat me motiveert Het tot geluk is wat ik nooit meer kwijt wil blijven. het leven met meteen doel Geniet van het gevoel Dat is nu geluk waar ik naar streek lacht en vecht voor al mijn dromen Alle deuren die gaan open Dat is het geluk waar ik naar streek Geluk met jou. Dat was hij dan. Deze Zandvoortse zanger. Mike Dane. En uh, ja, zijn laatste nieuwe single. Uh, Geluk. En wat gaan we doen. Uh, ja, ja, we gaan een plaatje draaien van Henk Dane. Ik zou zeggen. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur. De entertainment for you. En uh, ja, zometeen. Half 7 gaan we eventjes bellen met uh, Lina Stevens natuurlijk. Wat is het weer gezellig hè? Fred hij? Zeker weten.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 Ogen. Ik wil geen vriendjes zijn. Ik wil jou dicht bij mij. Sta. Wordt mijn moeite niet beloond? zeg me, dan zal ik gaan. Wie denk jij wel wie ik ben? Kijk eens in mijn ogen, ik wil Blauw. Ik hou van blauw, dus ook van jou. Vraagt iemand of ik jou beschrijf? Een lieve lach, een prachtig lijf, nog mooier dan de horizon. Maar ben verliefd, daar gaat het om. Ik draai er ook niet meer omheen. Stop, laat de tijd bevriezen. Wil jou nooit meer verliezen. Geef jou al mijn geheimen. Gedichten voor je rijmen. That is je lippen rood, ik hou van rood, de kans is groot. Dat jij vanavond bij me blijft, de liefde dan met mij bedrijft. Wil niet meer voor een ander gaan, dus stop de tijd en neem me aan. Laat je nu nooit meer alleen. Stop, laat de tijd bevriezen, wil jou nooit meer verliezen. Geef jou al mijn geheimen, gedichten voor je rijmen. Hey stop, stop the De tijd was top. En ja, dat was hij dan. Zijn laatste nieuwe. Oh, stop even, Demi. Demi. Ja, Demi de Geo dus. En uh, ja, zijn laatste nieuwe. En stop. We gaan verder met Bertha van en draaien om. En dan gaan we zo bellen met Linda Stevens. Of Lina Stevens, moet ik zeggen. Uh, over haar laatste single. Verder verbeek dus en draai om. Hier op je 106.9 blijf erbij tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. Mijn naam is Fred Heij, ZFM Zandvoort en dat allemaal met het programma Entertainment for You. Er is iemand die verdrietig is om jou.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 That Zo, dat was dan een heerlijk nummer van uh, Bertha Verbeek. En uh, ja, draai je om. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment uh, for You. Mijn naam is Frit Heijen en blijft er lekker bij. En aan de lijn hebben we Lina Stevens. Dag Lina, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Hoe, ja, hoe is het eigenlijk? Ja, goed hè. Lekker aan het genieten van het zonnetje. Ja, je zit in de tuin? Uh, nee, ik ben net binnen. Ah, oké. Okay. de kleine buitenwezen spelen en nu eventjes lekker binnen. Ah, oké. Okay. Lekker aan het eten of... Uh... Heb je dat al gedaan? Nee, nog niet. Dan moet ik nog doen. Oké. Okay. Ja, met het mooie weer dan sluit dat er allemaal even een beetje in, hè? Ja, dat klopt. Hey, even kijken. Ja, we bellen eigenlijk met elkaar over jouw laatste single, uh, Duizend Dingen. Ja, klopt, ja. Ja. Ja, die is uh, sinds uh, kort is die uitgebracht. Ja, wanneer is die precies uh, uitgebracht? Ik uh, denk 31 maart was de cd-presentatie. Oké. Okay. Ja, en, en ja, dat is je, je vierde single, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Want, uh, ja wel wij... meerdere, maar uh, die, voor, die ik voorheen uitgebracht heb, die wil ik eigenlijk gewoon uh, achterwege laten. Ja, toen, toen jij uh, langs me liep en uh, die droom gaat niet voorbij en mijn hartslag. Ja, die wil ik allemaal achterwege <laughs> okay. laten. Oké. Echt de single van vorig jaar, mijn hartslag en dan uh, Duizend Dingen, dat zijn echt uh, de singles waar ik ook echt met de volle honderd procent achter sta. En uh, ik ben een nieuwe weg ingeslagen, dus uh, okay. ja, op die liedjes ben ik wel, uh, ben ik wel trots. Ah, vandaag. Ja. Ja. <laughs> hey, hey, ja, maar hoe is het eigenlijk, uh, ja, uh, waarom ben je een andere weg ingeslagen eigenlijk? Uh, ik wilde dit eigenlijk al heel lang, maar uh, elke keer als ik daarbij bij uh, de vorige mensen waar ik mee werkte, als ik dat dan vertelde van ik wil dit of ik wil zus of ik wil zo, dan had ik weinig inspraak zelf. Okay. En uh, nu heb ik dat wel, dus uh, daarom ja. ben ik eigenlijk nu de weg ingeslagen die ik echt heel graag wilde. Ah, Oké, okay. en dat is vanaf uh, de single Mijn Hartslag? Ja, klopt. Ja. Ah, Oké, okay. En ja, hoe, hoe, hoe ben je eigenlijk uh, ja, aan deze titel gekomen, Duizend Dingen? Want uh, ja, het is, uh, het is best wel een, een heerlijke plaats, zeg maar. Ja, ja ik, uh, ik was eigenlijk een beetje rond aan het uh, kijken voor een opvolger van mijn hartslag. En toen kwam ik uh, puur toeval weer uh, bij een liedje van Helena Fischer. Ja. En uh, dat is echt uh, niet bewust gedaan, omdat mijn hartslag ook een cover van haar was. Nou. Dus ik belde Kees Tel op, van... hey Kees, ik heb een uh, ideetje over een liedje. En uh, denk je dat je er wel mee kunt doen? Ja, daar, daar ga ik mee aan de slag. En een uh, dag of twee later kreeg ik uh, de tekst en de titel met duizend dingen. Oké. Okay. Ja, nee, ik heb ook uh, gezien dat er een, een mooie videoclip bij zit. Ja, klopt. Ja, sowieso dat, uh, dat paard. Dat is mooi. Ja, ik was blij dat ik van het paard af was. <laughs> Zo erg? Ja, nou, nou ik uh, voorheen, ik heb vroeger echt ontzettend vaak paard gereden en ik was eigenlijk nooit bang. Maar één keer is er bijna een ongelukje gebeurd dat ik van het paard afviel. Oké, okay, dat is en, blijven uh, hangen. Ik denk, oh ja, die, die, die, die angst ervoor zal wel uh, nu over zijn. Maar ik stapte het paard op en de angst is er meteen weer in. <laughs> okay. Dus ik was eigenlijk oh, zo blij dat ik er eindelijk vanaf mocht. Ja, ja, dat zeg ik, de angst is een beetje blijven hangen dus. Ja, het is een beetje blijven hangen. Dus uh, vervolgens uh, kan Stanley met ideeën komen. Ik snap er niet meer op een paar. <laughs> Oké, okay. nou ja, dan weten ze dat bij deze. Ja. <laughs> <laughs> hey, uh, ja, eigenlijk uh, rest maar de vraag nog. Uh, zit, er, zit er nog meer aan te komen? Uh, zie je in de toekomst een, een album uitkomen met uh, ja, toch wel de singles die je uitgebracht hebt? Uh, nee, een album daar ga ik niet doen. Want daar ben ik gewoon eigenlijk zonde van het geld. Uh, ik heb liever zoiets van ik wil gewoon uh, meerdere singles uitbrengen. En een album is gewoon eigenlijk als je uh, best wel veel singles uitgebracht hebt om die allemaal dan op een album te zetten. Dus uh, ik heb zoiets van ja, dat vind ik dan zonde van, van, van de centen. Dan ga ik liever gewoon uh, ja, verder met losse singles uitbrengen. Ja. En het volgende wat er in het verschiet zit, dat is een, uh, een duet samen met Stanley. En in het najaar proberen om toch, met een, uh, toch een keer met een bellen te komen. Ja, nou ja, dat is, uh, dat is ook heerlijk natuurlijk. Ja. Dat, ja, er worden heel veel uh, uptempo's gemaakt eigenlijk. En, uh... Ja, maar ik heb zoiets van een, een ballad is best wel moeilijk, weet je wel. Het is best wel moeilijk ja. om die uh, te promoten. Want je krijgt vaak, uh, ja, als je luistert op de radio... zijn allemaal best wel vlotte liedjes die er gedraaid worden. En ballad, daar is gewoon minder vraag naar. Maar ik heb zoiets van, ik, ga, ik ben nu met uh, duizend dingen uh, pas dan uh, uitgekomen. En binnenkort dan met een uh, duet met Stan. Die wordt ook een heel leuk uh, zomers liedje. ja. En dan heeft ze dan in het najaar, als we die donkere dagen gaan komen, om dan weer met een uh, vlot nummer uit te komen. Ik kan van, dan ga toch een keer proberen om dan een keer met een rustig nummer uit te gaan komen. Ja, misschien uh, een ideetje tegen de kerst of zo? Ja. ja, nou ja, geen kerstliedje. Want als, nee, geen kerst, uh, die, maar ik die, bedoel... Dat kun je nooit meer zingen, hè? Nee, nee, nee. nee dat, uh, ja, kerst is, ja, dan word je één keer per, de, één keer per jaar gedraaid. Dus dat is... Uh, ja, dat is helemaal zonder van het geld Ja, ja toch? Nee, nee, dan zou ik een mooie bellet maken, wat, uh, wat eigenlijk uh, ja, toch wel uh, donkere dagen voor kerst gedraaid kan worden. Ja, inderdaad, ja. ja en, uh... Dus ze hebben zet nog gestopt in het uh, sheet. Ja, toch? Ja. Ja. Ligt er wel wat, uh, wat nieuws op de planken Dat je zegt van nou uh, ja, binnenkort ga ik daarmee beginnen? Ja, die werd met uh, Stanley. Ja, en uh, kun je daar uh, iets van? Uh... Vertellen of, nee, ik, of mag dat allemaal nog niet? Ik zou het heel graag niet? willen, maar uh, van Stanley moet ik echt mijn mond dicht houden. Okay. <laughs> Hij die nou, ja. Lina niet verklappen. Ja, of, of Stanley houdt ze oor even dicht. Ook. Ja, ja, <laughs> oor dicht. Ja, ja ik, ga, ik ga het niet zichteren. Als je het hoort uh, dat ik iets gehoord nee, nee. heb, dan gaat mijn telefoon over vijf minuten. Nee, ik zou zeggen, ik kom het gewoon uh, met Stanley zelf vertellen hier volgende keer in de studio. Lijkt ja, me dat leuk. Ja, zal uh, niet heel lang duren, denk ik. Nee, maar dat is, uh, ja, lijkt me leuk in ieder geval. Wie weet. En toch? Hey, Lina. Ik, uh, ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien. Ja, dat zou leuk zijn. Duizend dingen. Gaan ja, we doen. Klopt. In ieder geval bedankt voor de Die tijd. Dag. Ja, jij ook bedankt. Ja, en uh, ik zou zeggen nog... Uh, ja Geniet nog even van het zonnetje. Morgen wordt het nog iets warmer. Dus uh, ja. ja, sowieso een lekker weekend in ieder geval. Ja, tuurlijk. Dan geniet hè, ervan met de kleine. Weekend. Ja, bedankt in ieder geval voor het interview. En uh, nog een fijn weekend verder. Ja, en uh, we spreken elkaar weer. Is goed. Oké, okay. hey, groetjes. Okay. Ja. Hoi hoi.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 Ked otvoriš oči, neka te čekam, nek ovaj dan, no dan, bude dan, samo za nas. Van je kisak, al dobre sam volje, kraj me ne spavaš i ne može bolje. Nek ovaj dan, novi dan, bude dan, samo za nas. Postoji, tvoja je ruka, jedina luka, zagli mnie, dobro tu jutro volin te, ostani blizu morte, na moje ramen sades nesma. Dan, noem i dan, bude dan, samen. za Twee schootjes, nek het je teken. dan, wil dan, bude dan, samen zijn we. Uchime luvit, vanaf het od vanaf het do redka. Nek ovaj dan, novi dan, bude dan, samen Oeh, dat is lekker. Zfn.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 Zag hij niet, en op een dag zat ze steeds op de baan. Ze staarden naar buiten heel diep en heel lang. Ze wou hem niet zeggen en dat bleef er toen bij. Maar diep in de nacht kwam ze bij hem en zei. Als ik wegga, dan moet je niet huilen, want jij blijft voor altijd bij mij. Mijn liefde die geef ik, het liefste dan bleef ik voor altijd, maar eenmaal is alles voor mij. wereld die stortte volledig in nee na jaren van liefde voelt hij zich alleen. Hij vroeg haar toen lieverd wie is dan die man, die je liever als mij hebt, vertel het me dan.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 dan bleef ik voor altijd. Maar eenmaal is alles voorbij. Ja, dat was er dan. Janneke Dro. En uh, ja, als ik wegga, dan moet je niet huilen. En ja, zoals uh, beloofd... ga ik uh, dus de laatste in de uitzending halen. En dat is Matthijs Koning. Matthijs, ik zou zeggen een hele goede avond. Yo, goedenavond. avond. Hey, goede avond. The one and only. Ja, hoe is het? Ja, het is goed. Ik zit momenteel in het brandweerwagen, dus dan uh, allemaal ah, goed, hè? Oké. Okay. Ja, niet onderweg, toch? Nee, we gaan net uh, terug naar de kazerne. Oké. Okay. Uh, jij al precies op tijd. <laughs> nou, je, je moest wat, uh, wat uh, blussen, of? Uh... Ja, even redden. Nee, je weet wat het er gaat. Ja, nee. Ik... alarm nee. waarschijnlijk, nee. Nee. of niet? Ja. Nee, het het was niet zoveel. Oké. Okay. Hey. <laughs> hey, ik ben even, ja, met name over je single natuurlijk, 100.000 woorden. Jazeker. Eh, ja. En ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat kan je daarover kwijt? Ja, wat wil je erover we weten? Ja, hoe ben je ooit begonnen eigenlijk? En, en hoe ben je op de single gekomen? De, de titel in Noem maar op. Ja, de, de, de titel is... Uh, ik ben een paar... Uh, vorig jaar, in februari, bij Frank Verkooij begonnen. Ja. In principe. Ik kwam per toe van naar me toe. Ik kende Frank al een tijdje, maar ik wist niet dat hij ook produceerde. Oké. Okay. Ja, ik toen een beetje aan, aan, aan het praten geraakt en uh, singeltje bij Frank gemaakt. En dat viel zo goed, en uh, daar heb ik de laatste drie singles wel opgenomen. Ja, maar jij zingt al vanaf uh, 2012, hè? Of eerder uh, ja Ja, ik ben inmiddels zeven jaar bezig. En okay. uh, ik mag wel eens gelukkig zeggen dat het nog steeds met een stijgende lijn is. In is geval moeilijk natuurlijk, maar. Uh, ja, gaan we goed? Lekker joh, top. Ja toch? Ja, zeker. Lekker uh, interviket op pad. Ja, nou ja, ik bedoel. Wat gaan we mee doen? Ja, ja, thuis zitten. Alleen maar ruzie maken, dat schiet ook niet op. Ja, nee He? daar heb ik nog geen tijd voor. <laughs> Daarom. Hey, maar uh, ja... Uh, wat, wat, uh, hoe ben je eigenlijk op de titel gekomen? 100.000 Woorden. Uh, ja. Zit daar een verhaal achter? Ja, nee zeker. Weet je wat? Frank, die brengt super goed mee. Die denkt altijd van nou, uh, wat is de volgende stap naar de volgende single of wat? En die kwam uh, een paar maanden geleden met dit, uh, met dit liedje. Want het is een cover uit 1988. Ja, ik moet je zeggen, van het origineel is er gewoon helemaal niks meer over. En uh, mijn broer heeft de tekst geschreven. hergeschreven moet ik eigenlijk vertellen. En uh, ja, Frank uh, die kwam met de liedjes, zoals ik al zei. Maar ik, het origineel vond ik eigenlijk helemaal niks. En uh, hij zegt, ja, dat komt helemaal goed, Matthijs. Dus ik denk, nou, ik heb vertrouwen in Frank. En ik moet je zeggen, van het eindresultaat uh, heeft hij weer wat moois weten te maken. Dus daar ben ik super blij mee natuurlijk. Ja. denk ik denk aan de titel, ja, hij moet een beetje catchy zijn. Ja. We dachten, tegen staan puur om het gevoel, maar die heeft toch al leidt al. En ik dacht dag van nee, is dus niks. Maar uh, ja, kort en krachtig, denk ik. Ja, nou ja, zit, uh, zit er eigenlijk nog wat aan te komen? Ben je al bezig met een nieuwe single? Of? Ik ben altijd bezig met een nieuwe single. Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Uh, deze single is net drie weken uit. Drie, vier weken uit. Ja. Nou, we zijn weer bezig met de volgende natuurlijk. Die, uh, die net na de zomer ongeveer gaat komen, proberen we. Ja, dat. Uh, ja. Dan, ik uh, ga er altijd vanuit dat er altijd nog een, een zomerlid uit uh, ja, ja, gaat komen. Ja, dat is zeker, maar het is, uh, nee, we zijn nu op een, een supergoeie lijn bezig. Het liedje wordt enorm goed opgepakt en een lijstje staat hier uh, enorm ja. blij. En dan proberen we natuurlijk met het volgende dubbeltje daarop voor te beduren. Ja, natuurlijk. Ja, logisch. Zeker. Een album? Nee, een album dat ook niet. We hebben vijf jaar geleden uit mogen brengen. Superleuk om te doen. Maar uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon niet, uh, dat is niet wat het meeste uh, verkocht wordt, zeg maar. Het is toch wat te doen om de singeltjes. en mensen ja. bij de Radische songs en bij de... Bij de, bij de mensen die doen toch gewoon, die willen gewoon zoveel mogelijk horen van je. Ja, nou ja. Dan is het, uh, ja, de handjes in de lucht. <laughs> ja, nou ja, en uh, YouTube, uh, daar is ook uh, van alles te vinden. Ja, zeker. Bij Singletje hoort een uh, clipje. Ja. Uh, dat is bij de laatste ook wel goed gelukt, denk ik. Voor het oog, uh, voor het oog ook, wel mooie meiden erin. Ja, zeker. <laughs> ja, ik moet zelf ook een beetje naar mijn Ja, toch? Hebben, het oog wil ook wat, hè. <laughs> nee, maar dat is allemaal leuk, joh. Maar een, single, of een albumtje, album zit er nog niet in, hoor. Dat de uh, eerst singles uitbrengen. Oh, okay. dan uh, mocht het ooit nog een keer uh, lukken, dan doe ik het zeker. Maar voorlopig nog gewoon lekker singles uitbrengen. Oké, okay. en uh, social media, daar ben je op te vinden gewoon? Ja, dat zeker. Ik heb ja. Twitter, Facebook, Instagram, eigen site. Alle vier die, uh, die platformen, dat is gewoon Matthijs Koning. En, ja, en gewoon, gewoon ook uh, te boeken via alle sites? Of? Ja, zeker. Als mensen me willen boeken via mijn site, contacten, dan, uh, ja, dan moet dat helemaal goed komen. Nou, noem, noem in ieder geval één keer je site op. Ja, dat is Matthijs Oké, okay. t lang a Ik denk dat we nog eventjes moeten gaan draaien voor de, ja. voor de klok van 7 uur. Helemaal perfect. Oké, okay, Matthijs. Hey, ik wens jou nog een heel goed weekend. Ja, zelf En bedankt voor je tijd. Jullie, ja, jullie bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan en uh, ja, de volgende keer in de studio. Yes, daar hoop ik wel. Daar gaan we het best voor doen, hè? Is goed. Hey, tot dan. Hey, groetjes. Juhu. Hoi, hoi. Bye. Door, mijn hoofd, door die ene blik van jou, en alles wat die blik belooft. Maar je hebt geen woorden nodig, doet alles op gevoel. Honderdduizend hmm. woorden die ik niet zeggen zou, Maar door die ene blik van jou, ja, toen wist ik het al. Still love me. Lang. Tijd dat dit vuur wordt gedoofd. Dus hou me nou maar vast en laat me voelen dat ik leef. Draai je lichaam op het ritme met me mee. Alles wat ik in je zie, dat is als alles wat ik zoek. Geen woorden nodig, het gaat puur om het gevoel. Telkens als je danst, vervijnt de wereld om mij. 100.000 uh, ja, woorden. En dat was hij dan, Matthijs Koning. Ja, heerlijk nummer. Heerlijk zomersteentje. En uh, ja, met een zonnetje erbij. En uh, ja, lekker op een terrasje, een tafeltje. Heerlijk. Ja, gaan we doen. Even kijken. Ja, we kunnen, nou ja, dat gaan we doen. Ja. ...natuurlijk iedereen bedanken voor het luisteren... ...en uh, eventjes uh, ja, kijken via Facebook natuurlijk. Ik zou zeggen, geniet nog even van het zonnetje... ...en uh, ja, in ieder geval... ...morgen is het ook prachtig weer... ...in de grootste de, de delen van uh, Nederland sowieso. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren... ...bedankt voor het kijken... ...volgende week zijn we een weekje vrij... ...of een weekje vrij, ja, een weekje vrij eigenlijk hè? Ja. ...een dagje vrij... Dus uh, ja, entertainment voor jou is er natuurlijk wel, maar dan non-stop. En daarna zijn we gewoon vrolijk weer terug. Geniet van het weekend en tot over twee weekjes. Groetjes, bye bye.